Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hele grote stroomstoring in Spanje en Portugal. Rond half 1 viel daar op heel veel plekken het licht uit. Waarschijnlijk zitten tientallen miljoenen mensen zonder stroom. Luchthavens en treinverbindingen liggen plat. En in Madrid rijden geen metro's. Maar toen verkeerslichten het niet meer zitten de mensen vast in liften. En zorgt de storing ervoor dat vriezers ontdooien. Het is zo'n grote storing dat de Spaanse premier en de minister van Energie... hoogst persoonlijk onderweg zijn naar de landelijke netbeheerder. Hoe de storing is ontstaan en wanneer die is opgelost, weten we niet. Het dodental door een explosie gisteren in een haven in Iran is opgelopen naar 46. De autoriteiten zijn nog steeds druk bezig met het blussen van brandjes. Wat het vooral zo lastig maakt is dat er een soort kettingreactie is ontstaan, zegt mijn collega Lennart. Want het was een explosie en daarna een grote brand. Nou, in die haven liggen allerlei brandbare stoffen opgeslagen. Dat vat vervolgens ook weer vlam. Er zijn later ook nog nieuwe explosies gehoord. En nou ja, zo heeft dat vuur zich steeds verder kunnen verspreiden. En dat maakt het heel lastig om het, uh, om het snel onder controle te krijgen. Volgens Iran zijn er meer dan duizend mensen geworden. Bond geraakt bij de explosie. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft de meeste rechtszaken rond deze racistische video laten vallen. Feestende jongeren zongen vorig jaar op een Duits eiland, buitenlanders eruit en Duitsland voor Duitsers. De video zorgde voor veel ophef, maar justitie zegt dat de uitspraken niet strafbaar zijn. In de video was ook iemand te zien die de Hitler goed deed. Hij moet 2500 euro aan een goed doel betalen. En het conclave waarbij de nieuwe paus gekozen wordt, begint volgende week woensdag. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Kardinalen vanuit alle uithoeken van de wereld gaan dan in de Sixtijnse kapel stemmen. Dat doen ze voor het eerst op woensdagavond en daarna vier keer per dag. Net zolang tot iemand twee derde van de stemmen heeft. Zodra er een nieuwe paus is, zal er witte rook uit de schoorsteen van de kapel komen. De laatste keer gebeurde dat na twee dagen.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 For making your mind up, you gotta turn it on and then you gotta put it out. You gotta be sure that it's something everybody's gonna talk about before you decide that the time's right for making your mind up. Making your mind that de Koningsdag-uitzending mee te beginnen. Je de Making Your Mind Up, de uh, gouden oude van Baxvis. Vis. Het is uh, even na twee uur een oranje studio hier aan de Tolweg uh, 10A. Allemaal keurig gekleed uh, in het oranje. Goedemiddag uh, Marjolein en goedemiddag uh, Richard. Ja, hallo. Op. Welkom uh, in de uitzending. Ja, leuk. leuk dat je er weer bij bent uh, vandaag. Ja, ja, wat uh, Ja, het is uh, Koningsdag en... Uh, ja, we gaan uiteraard daar aandacht aan besteden. En wat er uh, zal allemaal gebeurt, Zowel hier als in uh, Doetinchem. Maar we hebben ook nog heel veel andere dingen vandaag. En ook een beetje het uh, vaste schema van Zandvoort op zaterdag. Toch? Ja, we gaan uh, weer beginnen met nieuws. Zandvoort, uh, Zandvoort nieuws. Weerbericht gaan we doen. En dan hebben we nog een interview. Dat heeft Benno gemaakt met Arnold Jansen van de Veiligheidsregio Kennemerland... En dan evenementen natuurlijk uit uh, Zandvoort. En we gaan nog even met Ron Brouwer bellen. Die is uh, ja, de baas, de manager van uh, ja, de eigenaar, Laura en Hardy. Ja. Van uh, Laura en Hardy over uh, de festiviteiten die voor zijn uh, kroeg uh, uh, ja. plaatsvinden. Ja, dat was gisteren al begonnen trouwens hè, bij hem. Mm. Wat gisteravond had hij al uh, ja, diverse uh, dingen wat er uh, allemaal gebeurd is op Koningsdag... Hij gaat daar straks meer over vertellen. Hoe laat gaan we bellen, denk je? Uh, Half vier. Ja, en oh. uh, om uh, wat is het, half vijf begint uh, Van Kessel in de, in de tent voor zijn kroeg. Ah, ja, dus, zeker. Uh, nou ja, voor de rest, alle horeca gaat uh, een beetje live uh, muziek brengen natuurlijk... en heel veel gezelligheid. Het Wordt weer druk, helemaal met dit mooie weer natuurlijk, uh, Richard. Ja, zeker. Nou, dan hebben we natuurlijk onze good old Marco Termes... Met uh, weer een nieuwe proza. mee. ezie uh, Pro Pro moet ik het goed zeggen. En uh, pit-report natuurlijk van Randall uh, Lawson. En uh, dan uh, als laatste dier van de week. Het dier van de week. En en dat uh, is een verrassende dit keer. Oh, ja. ja? Heb je een dier uh, in, het, uh, in het oranje gekozen? Of uh, <laughs> dat niet? Ja, die zouden ze dan moeten spuiten. De, oh, nee, dat, nee, dat, uh, dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee. Oké, okay, wordt weer een leuke uitzending Richard. Uh, ja. Dankjewel even voor het... Uh, overzicht van de komende drie uur hier bij ZFM. Richard en ik hebben er zin in. Helemaal in toren. je dus even meekijken op www.zfm-live.nl En zo krijg je de komende drie uur uh, lekkere muziek op je radio. Waaronder de Smitterines en uh, Guarantee for Love. En erachteraan deze van Christophe Cross. En uh, All Rights. Nou, gisteren werden de, de linkjes uh, uitgereikt hier in Zandvoorts. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst uh, beginnen we met een bericht over de veiligheidsregio Kennemerland. Ja, de veiligheidsregio Kennemerland lanceert handige website www.kennemerland veilig.nl www.kennemerlandveilig.nl Deze website is bedoeld als de digitale hub voor inwoners en bezoekers van de regio Kennemerland. Waar zij betrouwbare en actuele informatie kunnen vinden over veiligheid, risico's en crisissituaties. Met deze stap beoogt de VRK, VRK dus Veiligheidsregio Kennemerland, om mensen beter voor te bereiden op mogelijke rampen en incidenten. Kennenbelandveilig.nl biedt een breed scala aan praktische tips en advies over hoe men zichzelf en anderen kan beschermen tegen incidenten of noodsituaties. De informatie op de website is niet alleen bedoeld voor actuele situaties, maar ook voor preventieve maatregelen. Bezoekers kunnen leren over het herkennen van risico's en hoe ze deze kunnen verkleiden. De gebruikersvriendelijke opzet van de website zorgt ervoor dat iedereen ongeacht digitale vaardigheden snel toegang heeft tot relevante informatie. De inhoud is geschreven in begrijpelijke taal en de navigatie is overzichtelijk, zodat gebruikers zich in tijden van nood eenvoudig kunnen oriënteren. Het bestaande X-account zal in de toekomst worden uitgefaseerd, waardoor de informatievoorziening efficiënter en helderder wordt... De ontwikkeling van de website is een gezamenlijk initiatief... van de lokale gemeenten, hulpdiensten en de andere partners in de regio. Nou Nog één keer de website www.kennermelandveilig.nl Heb jij al zo'n pakket, uh, Rob, dat je drie dagen kan overleven? Nee, ik heb wel uh, voldoende water uh, in huis. Daar heb ik uh, voor gezorgd. Oh, Dat geval. is mooi, dat dus... moet ik ook nog doen. Ja, dat is ja. wel belangrijk. Ik heb hoor. wel een leuke uh, radiootje van... Uh, met D DAB+. Plus. Oh, oké. Okay. Ja, dan kan je meteen deze ZFM <laughs> luisteren op DAB+. Plus. Heel goed. Ja, ja. en uh, straks gaan we verder praten. Hè. Althans, Benno met uh, ja. de veiligheidsregio Kennemerland met uh, Arnoud Johnson. En het gaat over uh, de websites van uh, de VRK. En dat is er niet één. Nee, dat zijn er wel vijf. Maar uh, ja. ja, daarover straks veel meer. Eerst gaan we naar gisteren, want het was feest in Zandvoort. Ja, we hebben lentjes. hè. grappig. We waren net, Marjolein en ik waren net uh, op het uh, gasthuisplein. Hoort het? Nee, uh, Rathuisplein. Rathuisplein. En daar uh, was de burgemeester natuurlijk aan het praten. En daar en stond Lana en zo stond er ook uh, uitgebreid. En die had natuurlijk een lentje gekregen met nog een aantal mensen. Dus dat was wel heel uh, leuk. Nou, ik zal het wel even laten weten. Op de dag voor Koningsdag vindt jaarlijks de traditionele lintjesregen plaats. Ter gelegenheid daarvan zijn dit jaar vier zandworters koninklijk onderscheiden. Jaap Mettens, Lana Lemmens, Maarten van Wamelen en Therese, Therese Mok. En burgemeester David Molenburg reikte de lintjes uit. Nou, wie, wie zijn nou die vier? Misschien niet allemaal even bekend... Jaap Mettens is al jaren de onmisbare vrijwilliger bij de Zonnebloem. Hij helpt ouderen en mensen met een beperking... onder andere door hen te begeleiden tijdens uitstapjes en rolstoeltochten. Lana Lemmens, waarschijnlijk de bekendste voor, uh, voor de mensen... wordt ook wel de koningin van Zandvoort genoemd. Ze is haar hele leven al vrijwilliger en draagt op veel manieren bij aan het dorp. Ze heeft Zandvoort internationaal bekendgemaakt via haar werk voor Zandvoort Marketing... Ja, en ze is uh, voorzitter van uh, de, de vereniging hier in Zandvoort. De Koningsdag Zandvoort uh, vereniging, of stichting. En uh, ja, vandaar ook dat ze vanmorgen eigenlijk uh, onder uh, twee rollen op het uh, bordes ja, ja. stond Uiteraard het raathuis. Zij presenteerde het, hè? Zij presenteerde het ja. en ze was ook gedecoreerd natuurlijk. Dus uh, ja. twee vliegen in één klap. Nou, dan hebben we Maarten van Wamelen. Die begon als vrijwilliger bij voetbalclub TZB waar hij tien jaar lang voorzitter was. Later zette hij zich in voor de KNRM... en hield hij elke week bij het onderhoud aan de prachtige tennisbaan Elswoud. En dan het laatste Theresa Mok. Theresa Mok is een actieve betrokken inwoner van Zandvoort. Ze strijdt al jaren voor de rechten van de huurders... en is voorzitter van het Huurdersplatform. Nou, Jaap, Lana, Maarten Therese, namens CFM en namens ons programma. Zeker weten, van gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd met jullie. Welverdiende onderscheiding. Jee, dat is uh, dat mag zeker, zeker gevierd worden. En helemaal op Koningsdag. Hè, want dan mag je het uh, lintje ook dragen. Ja. Dat mag je niet zomaar elke dag uh, dragen, Richard. Wij. Nee, alleen bij hele grote gelegenheden. En uh, ja ook op Koningsdag uh, zelf. Hey, wie eigenlijk van de CFM is uh, ooit te onderscheiden? Ja, wie was dat ook alweer? Ja. Nee, ja. dat ben ik. Ja. Dus, uh, ja. Leuk, hoe lang is dat geleden? Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Dat, uh, even kijken, boeh, zo heet. Uh, volgens mij alweer 15 jaar geleden. En wat was Zeg je ik toen? dat nou goed? Wat, wat voor een lintje heb je gehad? Nou ja, voor het uh, werken, voor uh, de radio. Ja. Uh, en wat ben je uh, lid van? Ja, uh, ja, lid in de orde van Oranje Nassau. Ah, ja. ja. ja, leuk. je uh, zeg maar... Uh, uh, regionale of landelijke betekenis hebt gehad. En voor uh, de lokale helden uh, is het uh, lid in de orde van Oranje-Nassau. Dus je had hem nu kunnen dragen, begrijp ik? Ik had hem vandaag kunnen dragen. Waar is die? Maar dan had ik wel even mijn Colbert uh, aangemoeten. En ik oh, denk ja. van ja, we zitten in de studio. <laughs> dus uh, we houden het gewoon even bij het uh, t-shirt... wat we vandaag gaan hebben, Richard. En we gaan lekkere muziek draaien. Nieuws is ook naar te lezen uiteraard op de ZFM Zandvoort-app. Dus uh, mocht je app niet hebben... Download hem dan nu. En hier is de nieuwe single van Cyril en James Bland. Tears Dry Tonight. I want you to me. me. Was the one. I want you to me. That I am. I want you to take me. And no one else can. So these The beam of light Zijn zonnige koudingsdag Hoor je Cyril en James Blunt En Tears Dry Tonight Nou, zodat het weer bericht voor de komende dagen Blijft het zo mooi of wordt het misschien nog wel mooier Je hoort het van Richard Naar deze Baby Looking at you It takes me back in time Lately I've been dreaming You've been on my mind I can still see you. Inside me You ask me Do I love you I you help me if I try uit de jaren 80 van The Limit en yeah. CR. Het is uh, half drie. En dat betekent inderdaad tijd voor het uh, weerbericht, Richard. Ja, nou, ja. Ik Kunnen ik we wel de leuk, jas thuis laten? Ja. Ik ja. Vind, nou, ik vind het wel leuk dat, uh, dat het weer mooi weer is, want wij hadden natuurlijk in die tijd dat ik hier nog uh, als een soort psychologisch adviseur uh, elke maand langs kwam. ...zeiden we dat het altijd mooi weer was. Ja. En uh, sinds ik ongeveer bij jou uh, het programma draai... <laughs> ...is het altijd slecht weer geweest. Dus ik ben heel blij dat het nu weer mooi, uh, hey, mooi weer is. He? is het eindelijk weer gelukt. <laughs> nou, mooi. Nou, ik zal het even wat laten horen. Er staan een aantal fraaie lentedagen op het programma... ...dus dat, uh, dat ziet er goed uit. Koningsdag is droog. Nou, dat zien we ook, hè. En er zijn een flinke periode met zon. In de middag kan landinwaarts wat bewolking voorkomen. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt 18 tot 19 graden. En het viel ons op Marjolein dat het heel erg koud was, hè, die wind. Dat is echt, als je in de wind stond, dan was het gelijk 10 graden kouder. Morgen opnieuw een zonnige en droge dag met in de middag ook stapelwolken. Er waait een zwakke oosten tot zuidoostenwind en het wordt 19 tot 20 graden. Maandag tot en met woensdag is het prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en het wordt geleidelijk warmer. Maandag is het 19... Um, dinsdag is het 23 en woensdag 24 graden. Mijn start donderdag met veel zon en 20 tot 23 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omlaag en neemt de kans op een bui toe. Oké, okay, nou dat was het uh, weer. Toor uh, hier uh, bij ZFM. Dankjewel Richard. Dus uh, nou ja, we krijgen in ieder geval een mooie hogere temperatuur. Hè? Dus uh, ja. daar zijn we wel uh, blij mee. Weer eens uh, onder meer uh, na te lezen op uh, de blog van uh, Rico Schreuder. En kijk anders even op de ZFM app die gratis te downloaden is. Dat was het film, zie je En wat ik jullie nu wil uh, laten horen is een oude commercial van uh, Dophie. Do nee, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. wacht even, Van de Dovi, Dovi Rama.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 Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard. Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort aan Zee. Dolfirama! Wauw, wat gaaf is. Een oude commercial, Richard. Ja, heel leuk. En het Dolfirama, dat hebben we nog even nagekeken. 1988 zijn de deuren dichtgegaan van het Dolfirama. Ja. En 1969 is die geopend. Geopend. Dus ja, het was altijd wel mooi hoor. Ik weet uh, dat ik als uh, kleinkind uh, daar wel uh, kwam. Ben jij ik Ben Dolfier, maar, zeker weten, ah. zeker weten. Dus uh, ja, het was heel indrukwekkend. Uh, die hele grote ruimte, althans, dus zo heb ik het in mijn hoofd. Een ja, uh, betonnen, kind, uh, betonnen uh, ruimte, zo'n grote, donkere, betonnen ruimte. En uh, daar zaten die bassins in. En uh, later heb ik er ook nog uh, in gespeeld uh, toen uh, er geen dolfijn meer uh, te vinden was. Ik dus, heb uh, er nog uh, in gepaintballed. Oh ja, dat was dat later. Nee, dat klopt. Dus nou ja, leuk uh, om die spot uh, weer eens uh, terug te horen. Ja, zeker. En uh, ja, al die verhalen over het uh, Dolphinama en uh, Lineushof. En daar ben je nog steeds uh, van harte welkom uh, natuurlijk. Dus uh, dat is nog steeds geopend. Of zal het niet meer gaan lukken voor een uh, commiekaartje van 9 gulden. Nee, dat, is, nee, uh, dat, zijn, heel, uh... Uh, dat zijn echt uh, oude tijden. Maar ik vond het ook wel apart. Want uh, toen de tijd waren mensen natuurlijk toch iets minder mobiel dan nu. En uh, dat je dan een combikaartje aanbiedt uh, van uh, twee plekken... die waarschijnlijk een drie kwartier een uur rijden van elkaar af liggen. Nou, drie kwartier waarschijnlijk. Nou, minder hoor. Minder? Ja. Hoe, hoeveel? Nou ja, het zal zijn een kwartier of zo. Bennebroek? Ja. Ja, ja. hij oh, okay. ja, is niet zo ver. Nou, ja. maar dan nog dat er toch nog een kwartier rij is, dat is toch wel bijzonder. Ja, zeker. Nou ja, dan moet je eerst, uh... Kijk, dit was een beetje gericht op uh, de Amsterdammer die uh, naar uh, Zandvoort uh, kwam... En dan moet je eerst even stoppen daar bij Binnenbroek. En eerst naar de Linneushof en dan naar het strand. Ja, ja. Dat zou een mooie een mogelijkheid geweest zijn natuurlijk. En vanuit Zandvoort dan weer terug naar Amsterdam. En zo gaan we nog even door. Nou ja, leuk commercial uit begin jaren tachtig. Hier op de Koningsdag uitzending van Zandvoort Zaterdag nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal de radio aan hebben. Straks weer veel meer informatie en ook lekkere muziek. Waaronder de reizen van Curiosity Kill the Cats. Final frame of the movie scene and generates your every end. You ain't no bird. Veel te vaag, dus luister het is simpel, kijk Hou je wel van me, hou je niet van me Hou je wel van me, of hou je niet van me Door dan staat de, staat status ingewikkeld bij Op het begin was het date night. Elke dag ja van de week, jij wilde niets anders, nee, jij Moest het weg van het tape, nee, jij Maar nu is het tot dat je smeek bij Zie elkaar alleen maar op feestijn Weet jij, niets gaat doen Maar ze heeft er wel een uh, nieuwe hit mee. Je hoorde haar met uh, status ingewikkeld. En dat op deze zonnige zaterdagmiddag. En we gaan het hebben over 2026. Nou, het klinkt nog een heel eind uh, weg. Ja. Maar dat valt eigenlijk best wel mee, hè? Zomerseizoenetje en dan is het alweer uh, bijna 2026. Ja, precies. En dan uh, ja, gaan we Zandvoort beter bereikbaar maken. was een poging daartoe. Ja, meerdere dagen per jaar raken wegen fietspaden naar Bloemendaalzee en Zandvoort vol. Uh, ja, dat gebeurt vooral tijdens natuurlijk de zonnige dagen. En het valt me op dat het heel vaak op zondag ook uh, is. Een evenement in de zomer. De provincie en de regiogemeenten bekeken samen met de omgeving... hoe de kust ook in de toekomst bereikbaar kan blijven. Met twee toegangswegen naar de kust zijn files moeilijk te voorkomen. Wel willen de gemeente en provincie de overlast van verkeer beperken... door het fietsen en openbaar vervoer te verbeteren. Ik vraag me ook al eens af... Op zou dat ook uh, een ingeving zijn geweest door de Formule 1? Omdat ze toen ook uh, autoloos... Dan uh, hadden we ook heel veel treinen en fietsen. En uh, misschien dat het ook een beetje inspiratie was. Nou, zeker. Maar dat kan ook een uh, belangrijke rol uh, spelen. Want dan zie je dat het daar wel uh, werkt. Mm -hmm. Maar ja, er zit natuurlijk meer achter. Hè? Je moet ook uh, zorgen dat die mensen op een een of andere manier... goed uh, naar Zandvoort uh, kunnen komen. Ja. Als je bijvoorbeeld uh, gratis met de bus uh, vanaf... Uh, ja, een plaats X net uh, buiten Zandvoort op een parkeerterrein. Gratis of heel goedkoop parkeren. En dan gratis met de bus uh, naar uh, Zandvoort. Ja, en die bus moet dan ook elke 10 minuten rijden, weet je wel? Ja, ja. ja een uh, pendelbus. Nou, ik zal de maatregelen even noemen. Betere reisinformatie waarmee bezoekers vooraf en onderweg... beter geïnformeerd worden over hun reisopties. Inrichting van een PNR-terrein met pendelbussen. Dus degene die jij uh, noemde zodat bezoekers op piekmomenten eenvoudig van en naar de kust kunnen reizen. Meer en betere fietsroutes, waaronder een doorfietsroute... over de voormalige trambaan naast de N201. Maar ik denk dan, die trambaan is toch al een prima doorfietsroute. Dus wat moet je daar nou nog meer doorfiets aan maken? Want heb jij een idee? Nee, geen enkel idee. Nee, nee. Uitbreiding en verbetering van de fietsenstalling aan de kust... Uh, betere bereikbaarheid met de trein... en gesprekken met de NS om op drukke dagen nog meer trein te laten rijden. en uh, nou, Tot zover goed, hè. daar kan niemand tegen zijn. Hè. Maar de laatste daar uh, heb ik persoonlijk en jij geloof ik ook een beetje moeite mee. Dat is een uh, proef op de zeeweg. In de zomer van 2026 ondergaat de zeeweg in Zandvoort... een tijdelijke herinrichting om de verkeersveiligheid te vergroten... en de bereikbaarheid van de kust te verbeteren. De nieuwe inrichting houdt in dat de zeeweg wordt beperkt tot één rijstrook per richting... met een maximum snelheid van 60 km per uur. Nou, dan, nou zakt mijn broek wel een beetje af, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat hebben we toch tien jaar geleden of zo, vijftien jaar geleden? Ja, ook een heel, gehad. hele tijd was, geleden. En toen mochten we dertig... En dat, uh, ja, dat was natuurlijk helemaal uh, drie keer niks. En uh, dat hebben ze gelukkig binnen een maand of twee maanden... Of zo weer uh, teruggedraaid, omdat het helemaal niks was. Ja, toen kregen ze die lijnen mo moeilijk weg, weet je wel. Die ze erop hadden geschilderd ja. van uh, busweg. Ja. En uh, ja, dat bleef nog heel lang uh, zichtbaar. En uh, mensen dachten ook van, uh, hoe zit het nou uh, hier uh, in elkaar? Maar goed, toen mocht je uiteindelijk wel weer over twee stroken. Ja. Beide kanten op, uh, nou, weet maar. je wat? Ik, ik vind het natuurlijk prima als we bijvoorbeeld die, die dag... Uh, heel druk is, het is zonnig, het is een zondag. Hey, wat, hoeveel file dagen hebben we, weten ik veel, tien of zo per jaar. Nou, dat je dan, dan iets doet, maar dat je dan... Het is vijf maanden. Dat je de rest van die vijf maanden dan ook als zandvoorter daar giga last van hebt. Dat je er maar dus zestig uh, mag rijden. En als je achter een uh, Duitser zit, dan misschien nog maar 55. Ja, dat is gewoon uh, niet fijn. Nou, tijdens de proefperiode, die loopt van mei tot en met september 2026... zal er ook een pendelbusdienst worden geïntroduceerd. De bezoekers van een PNR-terrein in de regio naar het strand... en het centrum van Zand wordt vervoerd. Die bieden een gebruiksvriendelijke optie voor bezoekers... om hun auto te parkeren en snel en gemakkelijk naar hun bestemming te reizen. En dat is even de vraag van uh, wat gaat dat dan kosten, hè, zeg maar. Ja. Is dat gratis of uh, moet je daarvoor uh, uh, gaan betalen? Beetje vergelijkbaar met je benzineprijs die je toch al uh, kwijt zou zijn. Ja, ja. en, en hoe, wat is de frequentie van de pendelbussen? Ja, je, okay. Is dat 10 ja. minuten of is dat één keer per half uur? Ja, nou ja, het uh, wordt een heel moeilijk uh, plan om uh, te kunnen realiseren. Want je hebt er sowieso uh, menskracht uh, voor nodig. Hè. Mensen moeten er zijn om die bussen maar uh, te bereiden, zeg maar. En uh, ja, verder is het ook een, een, moeilijk, een, gewoon een moeilijk plan uh, om ook de handhaving uh, te hebben... dat uh, niemand over die busweg uh, heen uh, gaat uh, rijden. Dat dus, zou nog wel eens kunnen gebeuren, denk ik. Ja. Dat gaat nog ja, wel eens gebeuren. Ja, ja. Want uh, ja, zolang je die, uh, die lijnen niet uh, echt uh, afscheidt... dat je nog steeds van de ene naar de andere baan kan komen... dan heb je toch een groot kans dat als er uh, zo'n witte nummerplaat in één keer voor je <lacht> zit... die heel langzaam gaat... Dat je denkt van nou, ik duik even de busbaan op. Ja, is, en als ja. er dan net een bus aankomt, hmm, niet echt handig. Dus ja. uh, nou, we gaan het plan volgen. Dus uh, ik, volgens mij hebben we er niks meer uh, op te zeggen eigenlijk. Hè. Het, ook, het is een ding het van het wel, de provincie. Van, uh, als we nou nog een inspraakronde of zo hadden... dan, dan hadden we er nog wat mee kunnen doen. Maar, uh, nee, het is, het is van de provincie en uh, de provincie beslist. Ja. En die uh, kiezen dan voor uh, dit uh, experiment... Ja, wederom proberen wat al een keer mislukt is, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen. Dus, ja, ja. Uh, nee. nou, ik vind al die, overigens die, al die andere maatregelen prima, hè, die, ik, die ik noemde. Ja. Behalve de, die zeeweg. Ben ik ook niet op tegen. Nee, dus nee. Uh, nou ja, helemaal goed. Dankjewel voor de info. Ook naar te lezen op onze ZFM app. We gaan een lekkere gouden oude draaien. Ditmaal hebben we gekozen voor de single van The Bee Gees. Where is the sun and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 and the space of the girls and the space. The girl that I love, she is gone, she is gone. All of my life, I called oh, yesterday, the speaks and the speak. De waren dat en Spix en Specs. Lekkere gauwe oude muziek, Richard. Hou je daar een beetje van? Ja, ik uh, moet zeggen, ik was vroeger al uh, fan van de Bee Gees. Maar ik ben toen ook naar de Tribute Live geweest. die, die... Vier bands, weet je wel. één uur, eentje, drie kwartier en eentje, een half uur. En wie waren toen een uur? De BTS. Kijk, dus Het was kijk, echt kijk, kijk. smullen om daar bij te zijn in de Sikkeldam. Een hele mooie plaat ook uh, die we zojuist uh, van ze draaiden. Nou zijn er mensen die zeggen van nou je mag nog wel even doorgaan met die uh, gouden oude rommel. zo ja, Ik kan <laughs> me herinneren, vorige keer hadden we de jaren 60, 70 of zo. Je, wat, wat je continu draaide. Ja. Dat was ook heel leuk. Ja, zeker. Nou, we hebben er nog eentje gevonden hoor. Ook zo'n uh, lekkere oude kraak. De Beach Boys en California ah, Girls. altijd goed. Allemaal kortjes zijn. nog uh, geen drie minuten de Beach Boys en uh, California Girls. We gaan weer uh, wat uh, informatie met, uh, met je doornemen. Wat heb je nu uh, voor bericht, uh, Richard? Ja, het gaat over de parkeergarage aan de Louis David Carré. Ja, die is uh, vernieuwd of zo, hè? Ja. veranderd. Ja, er ja. Uh, zijn nu 23 extra parkeerplaatsen. Uh, het is wel grappig, ik kan me nog herinneren dat ik bij Goedemorgen Zandvoort... Uh, zeg maar tussen quotes werkte... En dat ik toen de toenmalige wethouder uh, interviewde. En die kwam toen met het plan om uh, de parkeergarage te introduceren. Dus dat ging over deze. En toen uh, had ik zoiets van, nou is dat wel nodig, weet je wel. Want het is, uh... En het stond toen ook in het begin heel erg veel leeg. Maar het wordt nu zo populair dat in de 23 parkeerplaatsen wel, uh, wel handig is. Nou, verder rest komt er nog zeven nieuwe laadpunten van elektrische auto's. en duidelijke indeling ook wordt betalen met de QR-code vanaf juni 2025 mogelijk. Deze verbeteringen maken parkeren makkelijker, sneller en overzichtelijker. Oké, okay, dankjewel weer voor het nieuwtje. En we houden alles in de gaten. En Mocht er trouwens vandaag wat gebeuren ergens in de regio... dan staat onze collega Benno Veuge daar klaar voor. Die houdt alle 112-meldingen voor ons in de gaten. Dankjewel. Die gaat dan op de snelle motorfiets naartoe? Ja, zoiets. Ja, ja die vliegen we erin. Je weet het maar nooit, hè? Gewoon Tom Jones is hier. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her Dag 2025 met uh, Tom Jones en uh, die Laila. Gaan we weer op naar het nieuws? En uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er, uiteraard, uh, nog uh, twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Deze zonnige Koningsdag, ja. Leuk dat je luistert allemaal naar uh, de lokale radio. We zijn er al 35 jaar. Hè? En uh, ja, sinds uh, enige tijd, eigenlijk als een van de eerste, zaten we op DHB. In de hele regio te ontvangen in digitale kwaliteit op DHB+. Kanaal 9A kan je genieten 24 uur per dag van de beste muziek en informatie die we voor je brengen.